En het is de only love. Zondag in Kermeland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Goedemiddag, dit is Zondag in Kermeland voor zaterdag zondag 12 december 2010. De komende drie uur houden wij uh, u op de hoogte van het regionaal nieuws uh, en uh, andere dingen. Hè? Bijvoorbeeld ook het sportnieuws. Uh, Eredivisie speelt bijvoorbeeld. Nou, wat kan u verwachten? We gaan uh, sowieso gaan wij straks even bellen met uh, Bernard Luttikhuis. Hij is van, het, uh, ja, van Voedselbank Haarlem. En volgende week hebben ze een hele grote inzamelingsactie. Daar gaan wij mee bellen. Ook een leuk verhaal. Om 20 uh, minuten al, om half drie, hebben wij Petra Geuzenbroek in de studio. Zij is het baasje van uh, de Zandvoortse kater Ossie. Die uh, wordt bestempeld als dikste Kat van Nederland. Dus ja. zij komt daar even over vertellen. Hartstikke leuk. Ook gaan wij het uh, tweede uur Sven duif bellen. Hij heeft uh, gisteren twee nieuwe albums uitgebracht. Hij had er ook uh, zijn cd-presentatie over. En we gaan de Lido ook even proberen te bellen. Want zij hebben vrijdag het wereld, uh, ja, een wereldrecordpoging gedaan voor de grootste kerststoel ter wereld zou je dat dan die... je eentje op kunnen eten, denk ik, <laughs> nee, Ja, daar moet je heel lang over doen. Ja, denk ik wel. Goedemiddag, Aldo. Hoi, oh, Rudy. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ja, gaat het goed? Ja, en met jou? Hoe is je weekend? Ja, uh, goed te gaan, hè. Gisteravond? Ja, dat uh, weet ik niet. <laughs> <laughs> ja, we kunnen allemaal weer tegenaan. Goedemiddag, ja. de is Zondag in Kennemerland. Leuk dat je luistert hier op ZFM Zandvoort. En we hebben natuurlijk ook verslag vanaf de ijsbaan straks. Ja. Nu eerst Maaike Bublé. Hier bij Zondag in Kennemerland. And it is everything. You're a falling star. You're the getaway car. You're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kind of cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend.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 You're always so well And you light me up When you ring my bell You're a mystery You're from our space You're every minute of my every day And I can't believe That I'm your man And I get to kiss your baby Just because I can Whatever comes our way I oh, will see it through And you know That's what our love can do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 Something better turn this tide around. But I am.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 Wonderful Days. En echt een heerlijk nummer, als zeg ik het zelf. Komt van zijn, uh, ja, zijn laatste album die hij heeft uitgebracht. Colorblind. En hij was natuurlijk uh, vrijdag bij de Voice of Holland. En daar zong hij zijn nieuwe single. Nou, ik, uh, ik luister regelmatig het album. Dus ik ken hem al. Maar als je hem nog niet kent, dit is zijn nieuwe single. Dat uh, doet hij samen met Diane Birch. Dat is een, uh, ja, een tekstschrijver of een producent. Ik weet het niet allemaal. Maar ze kan dus ook heel goed zingen. To Soon To End, heet nummer. I can only stay for a while wish that I could stay for good. Don't you look at me like I'm lying. Cause girl, you know that I would. You got me high up and I can't come down. Oh, you got me flying around with nowhere to land. I said I'd never be here again. But that don't really matter cause all that I want is to be where you're. Het nummer Too Soon To End. Echt een, echt een heel leuk nummer. Een beetje een zwerig sfeer, nummer vind ik het wel. Klein stukje nog. Ja, is dat mooi. We gaan door even met het volgende, het volgende nieuwsbericht. Want IJmere zoekt bewoners met ideeën voor de betere buurtprijs. Woningcorporatie IJmere roept 75.000 huurders in Amsterdam, Almere, Haarlem en meer op voor om eind januari 2011 hun beste idee voor een betere buurt in te sturen. De winnaars van, die, uh, van de beste ideeën om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren mogen hun ideeën zelf uitvoeren met praktische en financiële hulp van IJmere. Winnaars kiezen voor de ontmoeting. In de afgelopen jaren zijn verschillende winden ideeën uitgevoerd. Zoals een bewegingstuin voor ouderen, een ruilwinkel, een zondagsmarkt, een jeu de boerbaan, een moestuin speelplek en bloembakken aan de lantaarnpalen. Bij de meeste ideeën staat de ontmoeting centraal. IJmeren ondersteunt graag initiatieven het samenleven in de wijk bevorderen. Daarvoor werkt de corporatie nu nauw samen met politiek, welzijn, scholen, ondernemers, creatieven en uiteraard met bewoners zelf. Zoals het betere buurtprijs. Want in een wijk moet het volgens Ameren niet alleen goed wonen zijn, maar vooral ook goed leven. Met een betere buurtprijs werkt Ameren samen met bewoners aan de leefbaarheid van de buurt. Bewoners kunnen hun ideeën insturen tot 28 januari 2011. De winnaars worden in april 2011 bekendgemaakt. Daarna kunnen zij hun idee realiseren met de hulp van Ameren. Voor meer informatie kan je even kijken naar WWW op weg naar een betere buurt. Dit is Journey. En don't stop believing.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 Singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume for a smile they can share. Hij blijft lekker hè. Ja, het is eigenlijk nooit een grote hit geweest. Het is vroeger in de uh, jaren 80 is het uitgebracht. Maar pas in 2009 of 2010 is het pas echt bekend geworden. En dat is het leuke ervan. Ja, een lekker plaatje hoor. In de studio uh, is Petra Geuzenbroek aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jij bent het baasje van ik denk wel de bekendste kat van Nederland. Ja zeker. Katje Ossie. Of Kater Ossie. Kater Ossie. Kater. Ja, Kater. Hij is, een hij, beetje hij klein is uh, gekozen tot Dikste Kat van Nederland. Klopt. En uh, nou, wat ik eigenlijk wil mee beginnen, hoe gaat het nu met Ossie? Nou, Ossie heeft wel een beetje het sterrendom gedekt uh, hoor. Ossie wil de hele dag met hem op pad opeens. Hij heeft een beetje, ook een beetje capsones gekregen. Ja, behoorlijk, behoorlijke capsones. Doet ook handtekening uit? Of? Nee, pootafdrukjes. Oh, ja, pootafdrukjes. Okay. En uh, ja, Ossie, leuke naam. Hoe kom Ossie je Ossie Osborne. Die naam? Ossie Osborne, ja. Ja, natuurlijk. Daar Tuurlijk. ben je uh, een op, beetje fan van? Jazeker. Oké, okay, oh, te gek. En uh, nou ja, Ossie. Ik denk dat de meeste mensen hem wel kennen. Waarom? Hoe is het eigenlijk begonnen? Hoeveel kilo is Ossie te zwaar? Op dit moment is Ossie ruim vier kilo te zwaar. Oké. Okay. En hij is al vier kilo afgevallen. Oh oké, okay. hij is al vier kilo afgevallen. Want wanneer kwam je erachter dat hij echt te dik werd? Nou, dat hij in het kattenhuik een luikje bleef klem oh. zitten. Nee. Ja, oh. echt. Oh, oh, oh. Ik denk, oh mijn god, het is een luik voor een hond. Oh. En wat komt hier nu aan? Ossie met het hele kattenluik om zijn bij. Oh erbij. nee. Oh, oh, en, oh, oh, hoe oh, was dat? Ja. Je, je hoorde iets? Of je... Ja, ik, ik zat een beetje buiten. Een beetje voor me uit te kijken. Ik denk, wat hoor ik nou toch allemaal daar binnen? Wat is er allemaal aan de hand? En Ossie kan uh, niet zo heel hard mouwen. Net zoals mannen met een dik nee. buikje hebben ook een heel hoog stemmetje. <laughs> Want dus Ossie heeft ook een heel hoog stemmetje. En hij komt aanlopen. ik denk, wat is dit? De pluggen hingen eraan! Hij werd gewoon dwars uit die deur getrokken. Oh lekker. Oh, en hoe reageert die kat erop dan? Die ja, interesseert er en... niet zoveel eigenlijk. Ja, die denkt, hoe krijg ik het er vanaf? Ah, ja. Dat dacht ik ook. Oh, ja. oh. <laughs> Jesus. En Heb je het eraf gekregen met een zaag? Of? Nou, dat was ik eerst wel van plan. Want ja, je kan je voorstellen, als je voor zo'n dikke kat zo'n kattenluik omhoog tilt, dan gaat het ja. vet mee. En als je het naar beneden oh. drukt, dan gaat het vet ook mee. Ja. Uiteindelijk met heel veel uh, rekken, strekken, oefeningen uh, hebben we hem eruit gekregen. Oh, okay. uh. <laughs> het luik was om... nog heel. Oh, oh dus je hebt hem weer teruggezet. Oh nee, natuurlijk <laughs> nee, niet. Nee, nee. En wat voor luik heb je nu dan? Ja, je moet ik nu heb hem nu een beetje doen? dicht dichtgetimmerd. Oké. Okay. Uh. Dus hij kan, uh... De kat gebruikt nu de deur, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, hij, hij krabt gewoon aan ja. de deur als hij eruit wil, oh, wat leuk. meneer. Maar ja, het zijn niet alleen maar voordelen, denk ik. Wat zijn eigenlijk de nadelen als een kat zo dik is? Ja, dat is ook wel de reden dat ik heb meegedaan met de verkiezing. Er zijn heel veel nadelen. We kunnen erom lachen, we ja. kunnen erom om doen, en, maar er zitten heel veel nadelen. Eén van de nadelen is natuurlijk lichamelijk, hebben ze problemen. Ja. Uh, veel vet om het hart. Dus ja, het hart uh, moet gewoon twee, drie keer zo hard pompen okay. als een, uh, voor een gewone kat. Ze weten dat ze ook uh, te dik zijn. Dat ze niet snel kunnen reageren. Nee. Dus ze worden steeds angstiger. Ze willen veel meer binnen blijven. Daarnaast is het ook een probleem. Ze kunnen zich niet wassen. Nee. En Dan oh. denk je bij jezelf wassen vies. Nee, wassen betekent de, uh, hun vacht schoonhouden. Ja. De, de losse ja. haren eruit halen. Dus je hebt een kat met heel veel knoesten in zijn vacht. Ja, ja, oké. Okay. Oh, dat is wel vervelend, ja. ja. En hoe gaat het nu met het afvallen? Nou, ik ben, ik weet niet of jullie het een beetje gevolgd. volgen, ik ben echt al twee jaar bezig. Ja, ik las en, het. En, ja, als zit op een zware dieet, ja. dan wordt het allemaal elke ochtend afgewogen... Het wordt in porties uh, gegeven en ik ga gestug door. Ja, nou ja. mooi toch? Ja. ja. Nou, dus bent, wie, wie, uh, wie nog uh, suggesties voor me heeft, van uh, dat kan je doen of zus kan je doen, altijd welkom. Altijd even melden. Ja. Altijd okay. Welkom. Nou, je bent de laatste tijd wel heel veel het nieuws geweest. Ja, ja, Ook bij uh, Koen en Sander, RTV Noord-Holland. Hoe was Griebelen. dat? Hij ja, was, ja, was wel een beetje kikker, hoor. Ja, hè? ja echt. <laughs> hoe hoe echt ging leuk. dat? Hoe ging dat in zijn werking? Uh, nou, kijk, in eerste instantie de verkiezing, wat jullie hebben gezien is de ja. verkiezing, maar het komt voort uit, uh, ik weet niet of jullie uh, de dvd van Shrek uh, kennen. Uh, Shrek, ja, Shrek, Shrek kennen we. Ja. Shrek, dat is een grote ja. groene monster. Ja. En daar doet de kat aan mee, de gelaarste kat. Ja. En die is opeens dit seizoen erg dik geworden en kan niet meer de dingen doen die die daarvoor deed. Ja, klopt. Ja, daarnaast heb je Pets Place uh, in Nederland. Dat is een grote voedingshandel uh, uh, voor de voer. Ja. En die hebben daar een verkiezing aangehangen. Okay. Dus uh, zo is het eigenlijk gekomen. Dus het is, eigenlijk, uh, het is niet echt een verkiezing voor dikke katten. Het is een promo. Een voor beetje het. promo, ja. ja, okay. ja. Maar Erte uh, van Noord-Holland is zelfs langs geweest? Ja. Hoe was dat? Ja, uh, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja, dat was leuk. Ze hadden zelfs een afspraak gemaakt bij onze dierenarts. Oké. Okay. Want ze wilden toch wel weten van ja, die mevrouw zegt het wel, maar is dat zo? Nou, konden ze ook zien dat de kat uh, twee jaar geleden 14,6 kilo woog. Ja, ja. En dat hij dus al ruim 4 kilo is afgevallen. En ja. ze hebben daar ook echt uh, dingen gevraagd van... Uh, ja, wat kan ze doen en wat zijn de gevolgen ervan? Dat was gewoon hartstikke leuk. Oh, Oké, okay. nou ja. te gek. Nou ja, um, hoe, hoe, hoe ga je het nu verder doen? Heb je nog veel aanvragen voor interviews? Of, um, ja, nou, het begint nu een beetje, beetje rustig, rustig uh, te ja, worden. Laat dat is ook wel lekker natuurlijk. Ja, dat is ook wel ja. lekker rustig voor ja. ons ja nou ja hartstikke leuk ik wil je, ja, ik wil je hartstikke bedanken ja, ik en ik ze dank en ja veel uh, en doe het goed aan ossie ik ja, zal ik doen jongens en uh, nou hartstikke bedankt nou, als hij afgevallen is laat ik het weten oké okay, ja, hartstikke goed. mooi dank je wel bye Zij zakje. Dit is ZFM. Zoals Het was 1999 toen dit nummer uitkwam. Bluff en harder dan ik hebben kan. Bij Zondag in Kermeland hier... Op ZFM Zandvoort. We gaan verder met het uh, ja, regionaal nieuws. Want ongeveer duizend Hells Angels uit het binnen- en buitenland... ...hebben zaterdagmiddag 11 december in Haarlem... ...de laatste eer bewezen aan hun uh, brother Robert uh, Rob Schilders... ...die vorige week in Haarlem-Oost op straat werd doodgeschoten. In een lange stoet van motoren en auto's begeleiden ze het... ...lichaam van de doodgeschoten Hells Angel tijdens de rit... ...het clubhuis aan de Baljust ba Laan naar het begraafplaats Akendam. Langs de route in Haarlem stonden honderden belangstellenden... ...dat Stendelen in de stilte langs de weg om de stoet te aanschouwen. De rit van het clubhuis naar de begrapen nam een half uur in beslag. De politie zorgde dat de wegen de begraafplaats op alle kruisingen dicht waren... ...zodat de stoet ongerid kon doorrijden. Rond vijf uur had een groot deel van de leden van de motorclub de stad al verlaten. Rob werd uh, vrijdag 3 december op klaarliggende dag in Haarlem doodgeschoten. Over de aanleiding bestaat nog geen duidelijkheid. Zijn lichaam lag sinds afgelopen donderdag opgebaard in het clubhuis van de Hells Angels. En wij hebben een stuk ervan gezien hè? Ja, dat had ik me gisteren ook al verteld hè... Dat, uh... Ja, maar... Dat we langs niet fietsen niet en dat we daar... Uh, we uh, gisteren fietsen we zien. langs en we... zijn oh, nou Echt te gek. Het allemaal echt te, te gekke motors staan daar. Ja, zo. Ja, nou, ik, heb, ik heb respect voor gisteren. Sorry? Verliefd op, verliefd op te worden die motors. Ja, maar ja, het, het, het ziet er wel mooi uit allemaal. Ja. Over een uh, ander berichtje nog. Gisteren in Haarlem was de Anton Piekparade in de Warmoestraat in Haarlem centrum. Het Warmoestkwartier in het centrum van Haarlem was zaterdag uh, omgetoverd tot het uh, eind van de 19e eeuw. Het oude centrum was het toneel van de jaarlijks Anton Pieck-parade. De zesde editie van de historische parade was mede door het zacht, zachte winterse weer een groot succes. De Warmoesstraat was enorm druk en ook de Oude Groenmarkt was overvol. De hele dag liepen er tientallen historische figuren rond. Het straattoneel zorgde voor een gezellig dagje uit voor het hele gezin. Veel jonge kinderen luisterden aanloos naar de verhalen in de kraampjes op en rond om de grote groenmarkt. Oude Groenmarkt, werden oude ouderwetse lekkernijen en gluwijn verkocht. Veel dagjesmensen uh, dagjes en Haarlemers grepen de parade aan om te genieten van het windse weer. Jarenlang deed Anton inspiratie op voor zijn werk rondom de oude sint kerk. Ondernemers in Haarlem Centrum hebben de parade mede mogelijk gemaakt. En daar zijn we ook doorheen gegaan. We, we ja, maken wat ook wat alles drukte. mee. Het, drukte, was, het was heel drukte. druk, maar het zag er wel heel erg leuk uit. Want heel veel mensen waren verkleed in het oude stijl. Ja. En... Uh, Bijvoorbeeld er zat een, uh, wat was het? Een ouderwetse kledingverkoop achter het raam. Ja. Maar ook een uh, dame van plezier in ja. ouderwetse vorm. Ja. Zat er ja. ook achter het raam. En uh, ja liepen allemaal oudere, oudere liepen mensen een, rond. Een ouder man rond. Met een uh, raar nee? ja, ja, Met een ketting aan zijn hand. Hè? Ja. En dan waren meisjes voor die patat. Er is een patatzaak daar. Redelijk bekend. Ja. Waar een meisjes in oude kledingdracht waren patat aan het bakken. Dus het zag er heel erg gezellig uit. Ja. Burgemeester heft glas op 40 jarige jubileum GOZ. Want ehm. Uh... Even kijken, de ere van het 40-jarig jubileum van het genootschap Oud-Zandvoort heeft zaterdagmiddag een receptie plaatsgevonden in een strandtid van de badplaats. Vele mensen kwamen hierop af, zo ook burgemeester Meijer en wethouder tonen. Na een speech van de voorzitter en een speech van de burgemeester die de verse Zandvoortse geschenk ontving en het lidmaatschap van het genootschap, kon er worden op een fantastische mijlpaal. Gaan en het laatste het weerbericht. ja. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar kan ook een enkele bui vallen. De wind draait van noordwest naar het noord en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 6 of 7 graden. Vanavond en de komende nacht klaart het geleidelijk op en blijft het overal in de regio droog. De wind draait verder door naar het noordoosten en is over land matig en aan de zee vrij krachtig. Kracht 4 tot 5 en de temperatuur daalt weer tot onder het vriespunt, want het gaat je 2 tot 3, 4 graden vriezen. Morgen is het prachtige winterweer met veel zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige noordoostelijke wind. De temperatuur is weer een stuk lager en stijgt in de middag naar maximaal 2 tot 3 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het wisselend bewolkt met kans op een sneeuwbouw. Het koelt af, toe, uh, het koelt af naar 1 tot min 3 en er waait, er waait zwakker tot oost, zuidoostelijke wind. Are we gonna make it Lay it down beside me tonight And do whatever you feel Baby, I in control Where you gonna take it Don't you think that I do you right You know, don't little will I wanna know Baby, when you're with me Who do you think you're fooling Make me feel so sure Turning your love light down again Why don't you let me be you're doing, wake up feel so short, but turning your love life down again, do it again, do it again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 Feelings here That only comes This time of year Simply We're here tonight, and that's enough. Ooh, simply having a wonderful Christmas. Time. Ja, wat leuk. Kerst op je radio. Ja, ja. Paul McCartney. En wonderful Christmas time. Wat een leuke sfeer ook, hè? Wat kerst. Het heeft altijd wel wat, ja. de kerst hè. Natuurlijk ook met die ijsbaan hier verderop. Dus, ja. En daar ga je zo meteen ja, heen, hè? He? Met uur. Ja. Ga je de volgende uur erheen? Ja, denk okay. ik wel. Ja. Even één e uitslag in de Eredivisie en een aantal tussenstanden: uh, Vitesse tegen Ajax, is dus 0-1 voor Ajax. Eindenslag is dat, hè? Ja, die wedstrijd is al afgelopen. Ja. Het is om half drie, zijn er drie wedstrijden begonnen. Het is Feyenoord tegen Excelsior en die staat nog 0-0. Dan heb je een Groningen AZ, staat 1-0 voor Groningen. En de Heerenveen Twente is de brilstand... And nothing to lose en we hebben niks te verliezen. Zo dacht ook de Lidl. Uh, want zij wouden de grootste kerstol uh, van de wereld maken. Ze wouden in het Guinness World Book of Records komen. En uh, we hebben een klein verslagje daarvan. Dus luister ja. even mee. Dit is hem dan de grootste kerstol van de wereld. De gigantische kerstol van 400 kilo, heeft een recordlengte van maar liefst 72,1 meter. Er zitten 92 kilo krenten en rozijnen in en 90 kilo anamandelen en noten. Onder toeziend oog van Guinness World Records werd de kerststoel vrijdag aangesneden op het station van Haarlem. Daar gaan we, het eerste stuk. Hoop je maar. There you go. Uh, the biggest, and the tastiest kerststoel van the world. How does it taste? Hoe smaakt die? Heel eh, goed. Heel goed. In order to qualify for a new world record, the large food item must be cooked and prepared in the same way as a normal standard item. The, the traditional Christmas toilet has set a new record, a new record category. We never had this before. En um, Het is vandaag met 72,1 meter in length. Om deze recordpoging voor elkaar te krijgen, hebben er ruim 20 bakkers meegewerkt. En die hebben het voor elkaar gekregen om in 9 uur deze stoel te maken. De bakkers zijn niet voor niets uren aan het werk geweest, want bij de voorbijgangers valt hij in de goede smaak. Is die lekker? Mm. Hij is zoet en het boter maakt het helemaal compleet. Veel krentjes. Ja, goed stuk marsepein erin. Dat ja, is heerlijk. Ik kwam hier aanlopen en uh, ik uh, wist eigenlijk niet wat ik zag. Uh, een hele lange kerstel uh, nog nooit eerder gezien. Ja, ik vind het wel leuk, ja. ja. Ja, echt uh, ja, heel leuk idee. Ja, leuk. Ja, ja. Nee, lekker. Begint de dag goed. Redden we het weer. Het is als kerstman wel eerst fantastisch om in plaats van cadeautjes... dit te mogen uitdelen aan de mensen hier, de hongerige medemens hier op Haarlem. Hij is heel lekker. Hij is echt kerstbrood. Ja hoor. Niet alleen voorbijgangers konden genieten van de kersttol. Winkelketen Lidl doneert 2500 kerststollen aan de voedselbank. Met deze donatie voorzien we 2500 gezinnen van een extra feestelijke en smakelijke kerst. Daarnaast is onze kersttol als beste getest door het Algemeen Dagblad en Varen Kassa. En we hopen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van onze kersttol. En genieten deden de mensen zeker, want het duurde niet lang of de hele stol was al op. No Pepper en Scar Tissue hier bij Zondag in Kennerland, CFM Sanford. En we gaan, uh, ja, we gaan op naar het nieuws. Het tweede uur Zondag in Kennerland komt eraan met onder andere een gesprek met Sven Duif. Hij heeft gisteren een nieuw album uitgebracht, maar dat later. Veel plezier met het nieuws, Dan kan je nog wat van leren, heel goed. Ja. Hey tot zo, dit is One... Just do that, I wanna know your name know Your name You just killed me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 De parlementaire perskoos D66-kamerlid Wouter Koolmees... tot politiek talent van het jaar. De voormalige ambtenaar Koolmees is financieel specialist. Volgens journalisten wordt hij nu al gevreesd op het ministerie van Financiën... waar hij begin dit jaar nog werkte. Sees Notenboom heeft de literatuurprijs van de Konrad Adenauer Stichting in ontvangst genomen. De Duitse stichting kent de prijs jaarlijks toe aan een Europese schrijver... die zich inzet voor de vrijheid van het woord... De jury noemde Notenboom een cosmopolitisch schrijver. Zijn boeken dragen volgens de stichting de Europese waarden uit en benadrukken de culturele diversiteit van Europa. Notenboom kreeg een bedrag van 15.000 euro. De man van 49 heeft 30 jaar als internationaal vrachtwagenchauffeur gewerkt zonder het goede rijbewijs. De man uit Goorkum werd vrijdagavond in een vrachtwagen aangehouden bij een alcoholcontrole in Schravendeel bij Dordrecht. Hij had bijna twee keer zoveel gedronken als is toegestaan. Toen agenten hem naar zijn rijbewijs vroegen bleek dat hij dat niet had. Ajax heeft zijn eerste competitiewedstrijd onder trainer Frank de Boer gewonnen. In Arnhem werd het tegen Vitesse 1-0. Het doelpunt werd in de elfde minuut gemaakt door Christian Eriksen. Door de overwinning is Ajax iets ingelopen op koploper PSV. De achterstand is verkleind tot drie punten. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vanavond droog. In het oosten gaat het al snel vriezen. En vannacht is er ook in het westen lichte vorst. Morgen eerst droog en zonnig, maar later weer